9 uur wel met het ...een bijeenkomst voor buurtgenoten van oud-minister Els Borst. De buurtbewoners krijgen daar de kans om hun gevoelens te delen. Aan het begin van de samenkomst waren er nog niet veel mensen op afgekomen. De politie liet vandaag weten dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie wil op de bijeenkomst niet zeggen over de stand van het onderzoek. De politie hoopt op getuigen die iets verdachts hebben gezien tussen zaterdag... ...toen Borst op het D66 partijcongres was... ...en maandagavond toen ze levenloos bij haar huis werd gevonden. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft ruim 300 schademeldingen binnengekregen na de aardbeving van vannacht bij Loppersum. Mensen melden scheuren in muren, schade aan pleisterwerk en losgeschoten aanbouwen. Maar de NAM verwacht nog veel meer meldingen, omdat veel mensen pas komend weekend tijd hebben om hun huisgoed te inspecteren. En bovendien wordt de echte omvang van de schade pas bekend als een bouwkundige langs is geweest, zegt de NAM. De beving was met een kracht van 3,0 op de schaal van Richter de zwaarste in een half jaar tijd. De Spaanse grenspolitie heeft met rubberkogels geschoten op honderden migranten... die probeerden vanuit Marokko naar Spaans grondgebied in Noord-Afrika te komen. Voor zover bekend vielen er geen slachtoffers. De ongeveer 400 migranten probeerden de Spaanse enclave Ceuta te bereiken. Een deel van hen probeerde dat zwemmend via de zee. Spanje overweegt nu om de golfbreker in zee, een soort stenen dam, te verlengen... zodat het moeilijker wordt om naar Ceuta te zwemmen. Elke maand proberen honderden migranten uit heel Afrika via Ceuta Europa binnen te komen. Het weer, een regengebied trekt vanavond weg. Morgen eerst geregeld zon en zo'n 7 graden. Tegen de avond weer regen, vooral in het westen. Zaterdag aan zee kans op zuidwester storm, verder buien... en het kan zaterdag 13 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin met nu, Alternative FM. As calm as a tree, as clean as a book, like a killing spree, like an ice cold.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 Of the slowest machine, machine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 Point out the flaws, yeah, he is the man who knows he can. Point out the flaws of the samples of so flesh, yeah, he is the man who knows he can. Friend, oftewel dikke kwakman uit Volendam. Uh, binnenkort gaat hij zijn album presenteren in de Piers in Volendam uh, op 21 maart. En dit is een van de nummers die op dat album uh, terug te vinden is. Uh, wie ook uh, nieuw werk heeft uh, hebben gemaakt, zijn uh, twee Zandvoortse vrienden en één uit Vogelzang. En de ander die is er nog niet. Die, die luistert mee hoor. En die, ook mee, ook hoor. En die, die luistert, luistert mee. Ja. Nee, die komt niet. Is uh, Pieter. Hij ja. is uh, thuisgebleven. Ja. ja, shout out, shout -out to uh, Pieter. Het licht uh, van zijn fiets was uh, stuk. <laughs> uh, <Ja>. vast wel. <laughs> Goed, uh, het is niet zomaar ja. dat. Uh, want uh, het ging gistermiddag wel even heel snel. Uh, wie kom ik tegen? Komt hij niet tegen? Ja. En, uh, en toen uh, vertelde hij uh, van: Ja, ik, ik, ik heb nieuw werk. Ik zeg: Nou, laat dat maar door. Dus, uh, dus ik. Uh, dus, nou ja. Ik heb het eigenlijk nog, nog niet gehoord, dus ik ga het zo direct ook uh, beleven. Ja, ik had het wel gelijk doorgestuurd. Uh, dus, je uh, hebt het netjes uh, doorgestuurd, uh, Denny. Dus Doe ik normaal nooit. Nee, nee, <laughs> nee. Hey, maar zodra het woord radio valt, ja, dan, uh, ja. dan werkt die wel. Heerlijk. <laughs> <laughs> Goed, uh, even nog van het, uh, het afgelopen jaar, yeah, want uh, jullie hebben meegedaan naar de Rob Akda Award. Ja. Uh, winnaars van een van de voorrondes. Ja, de, de tweede de of de derde, derde ronde. Forum? En uh, toen waren we in de finale derde geworden. Ja. En, uh, het heeft wel nog wat, wat opgeleverd, want ja, over ja. een week staan jullie in het patronaatcafé voor, voor deze EP. de ja, release. Die, de release. En uh, ik, ik hoor uh, toch links en rechts dat jullie al aardig wel een paar keer uh, worden gevraagd in ja, cafés. Van, in ja, soort nou, dingen, we toch? hebben afgelopen jaar ongeveer 35 optredens gedaan ofzo, waarvan ook heel veel gewoon dat we gevraagd werden. Ja. Zoals Bekenstein pop en de, de Harm Shuffle, dat was nieuw. Ja. En de heldenfestival Festival. En we hebben dit jaar ook erop acten geopend in Café Steels. Ja. En uh, dat soort dingen, dat, uh, dat schiet wel heel snel op zo. Ja, ja dan gaat het wel uh, vrij rap. Uh, ja. en, en, en nummers maken, nou ja, het bewijst hè. Want jullie hebben er weer vier, uh, vier ja, vertrouwd ja. aan, uh, aan het EP. Uh, uh, uh, ja, jonge gasten, maar... Kijken jullie wel kritisch naar wat je, je erop zet? Ja, misschien, zeker wel. Ja, heel, heel kritisch. Ja, ja, ja de nummer is niet. er gewoon zo in één keer op. Zo van ah, dat is wel leuk. gooi je <laughs> gewoon wat ze kregen. Nee, maar uh, <laughs> jullie denken wel na van. Uh, ja, tuurlijk. Uh, het is niet zo van. Uh, nou, dat is eh. Uh... Nee, we zijn wel veel langer bezig met één nummer maken dan vorig jaar bijvoorbeeld. Ja. Omdat ja. we er veel meer tijd aan besteden. Uh, ja. ja, we hebben er nu echt tijd in. Gesloken. Ja, ja. ja. Maar ja, wel aardig wat. Sowieso in het nummer schrijven zelf. Uh, eerst was het meer van, oh, power George pakken en dan dit ja. en dat. En oh, oké okay. nu is het meer van, oké, okay. nu moet er een soort van flow. moet echt een nummer worden, ja. echt, ja. echt een lied. liedje. We van. hebben ja. het ook in een andere studio opgenomen, waar we ook veel meer tijd hadden om ja. het uh, te kunnen inspelen. En onze eigen flow eraan kunnen geven. Ja. Moet, dus moet je ook in een flow uh, zitten om, om... Ja, dat uh, is, de, ja? is best wel belangrijk. Ja. Ja. Ja, flow dat, begint dat. bij een goed glas bier. Ja, dat is een uh, de, okay. de, de, de in, de beetje, beetje de indie rock-achtige uh, wereld. Waar jullie in begeven, is dat toch wel een beetje uh, standaard, denk ik. Nou nee, maar die flow die moet er zeker wel in zitten. We zijn <laughs> ook heel lang bezig geweest met de drums en zo. Ja. was het ook echt gewoon zo vaak overdoen totdat we ja. het juist hadden. Ook, ja, het moest niet eens op de, de maat zijn, maar <laughs> het moest gewoon... Ja. Ja. <laughs> het hoefde niet eens op de maat zijn als er, als er maar een groove in zat. En dat was het belangrijkste. Zullen we wel anders gaan luisteren? Uh, lijkt me een goed plan, want ja. uh, je, zit, je, je, je bent onrustig. Denny, uh, ja, dit is een klein beetje ook. Uh, nou, ja, ja. nou, ja, ja. uh, dus uh, dat is thuis, jongens. Het komt hij, hij op stond bier, net hoor. ook letterlijk te springen. Dus als je gewoon ja. op de webcam meekijkt, zie je die vent die gewoon door pand heen te hun. Ja. Ja. Pak je computer, ja, dus, dus uh, alles waar. Het is niet te geloven wat, uh, wat, uh, wat een EP uh, bij, bij dit soort gasten al. Uh, als er straks een heel album wordt uitgebracht, <laughs> dan moet, moet, moet ik beveiliging gaan ik ga niet nee, nee, Denk in Denk het wel. Zin. Goed, uh, we gaan het eerste werkje van, van het... Uh, nou, we gaan gewoon de, de lijst maar af. Hier is veel uh, meer af van Field of Steel. Dear Oh oh oh! het oh, te prutsen. Oh, ik ben blij een beetje aan het prutsen. Die nog een keer, nog, keer, nog, keer. Gaat, gaan we gaan we nog een keer. Dat vind ik ook leuk, maar niet ah, Dit ja, is hem niet, dit is hem niet. Ah, uh, is hem je niet je er, het is niet is hem niet, dit is hem niet. <laughs> Prutser. <laughs> <laughs> een beetje ja, jammer. Wauw. Maak je uit, ja, het nou okay, gaan we, gaan we Oh, goed. nog een keer Gaat oh, inderdaad, nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Oké, heb je nu wat geïnteren? Ja, dit moet hem zijn. Hier is Philion. Hill the steel. <laughs> Het is zo jammer dat het dan uh, niet... Uh, niet uh... Kijk, dit bedoel ik dus. Het had gewoon een doorstart moeten hebben. Hier is Never Over. Dat ja. uh, waren de heren van Neverone. Uh, die, uh, die worden al uh, behoorlijk uh, zwaar gedraaid uh, op de, de landelijke radiozenders. En ik weet niet of ze al bezig zijn met uh, nieuw materiaal. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat Robin Assen, een van de, de leden is van de band. Hij is uh, de drummer van uh, Neverone. Ik heb uh, het genoeg gehad dat ik hem een paar keer uh, heb mogen vervoeren van het ene plekje naar het andere plekje. Maar dat had uh, te maken omdat... Die af en toe ook nog wel eens de drummer was bij Fabian de Dammers. En uh, ik heb ook nog eens een Rodi verleden. Dus zodoende! Uh, daarvoor hadden we het uh, eerst een, uh, een, een of ander nummer. Wat ik. Uh, ja, dat nummer dat heb ik ergens uh, staan. Maar uh, ik kan het even gaan niet uh, determineren wat dat ook uh, geweest is. Uh, Film me up was van. Veel te stil. Ja, dat ze klinkt toch behoorlijk wat anders. Dan, uh, jullie hebben een beetje gebroken met uh, datgene wat op uh, de eerste EP Het klinkt even anders nou wat, de, wat, wat de, voor lijkt. Uh, de eerste lijkt. was een uh, demo. demo. Was, ja dat was, uh, het is nu uh, een stuk meer ook uh, zoals we het willen en, ja? uh, het ja. is echt de sound die we, we wel... We hebben ons plekje wel gevonden. Ja. Ja? Ja, ja. Nu nog, nog even een uh, goede producer vinden die, uh, die uh, nog even jullie op jullie Sodomie te geven dat, uh, dat er nog wat meer uit te halen. valt. het begin is goed. Dat, anders draaien we het niet. Kijk, uh, dat, uh, ik bedoel, er uh, zit een duidelijke, uh, duidelijke lijn in. Mm. Dus wat dat gaat. Uh, Gaat het de goede kant op? Ja. ja we willen gewoon uh, een soort van duistere, sombere live band. Ja, nou, dat, haal ik ik, dat haal ik er wel uit. Da da daar is, uh, daar is, uh, met, met dit nummer hebben jullie daar wel uh, met film mee op. Uh, ja. Dat is wel ja, een ja, goed live nummer trouwens. Het, het gaat vooral om, om, het, om het pure en om het, uh, het, hmm? het ruigen. Gewoon ja. Ja. ruw. Ruw. Ja. ja. En we blijven natuurlijk een, vooral live band, dus um, opnames maken en zo. Het zal nooit echt. De Field of Steel ervaring opleveren, volgens mij. Nee, nee. nee, nee maar, je, uh, moet, je moet ervoor staan. Ja, het, het, de studio uh, heeft wel zijn invloed uh, op, op, op alles. Want het, ja. het, dit klinkt gewoon... Fit. Het klinkt heel, heel, erg, klinkt uh, heel bakker, erg vet. vet ja, de studio is eigenlijk een oefenruimte voor meerdere arnhemse bands. Yeah. En, uh, en jullie mogen er gebruik van maken. Ook. Ja, dat was gewoon. We uh, hebben ja, er gebruik van gemaakt. Ja. Het is gewoon echt een rockhol. Rockhol. Ja, het, is, ja. Zit een in rock een, het zit in een kantoorgebouw. In een kantoorgebouw. Ja, en er, en er, Hoe zitten die mensen net zoals hij te stuiten nee. dat die dat hij nog nee, dat is he? geen kantoorgebouw meer. He? Nee, het is allemaal, ja, ja, het is allemaal het is een oud kantoorgebouw werk van allemaal. Het gewoon helemaal de, de vloer is eruit gebroken. Het zit op twee verdiepingen. Ja. Zit het verdeeld. Dat is heel erg gaaf. Eén groot rookgordijn. Ja. rookgordijn. Helemaal, Helemaal, Helemaal goed. Helemaal prima. Nou, uh, we gaan... Uh, Dit... Er zit hier... Uh, hier zitten verhalen achter. Want, uh, kijk, als... Over als verhaal, nou gesp ja? verhaal gesproken. Er komt zelfs nog een bericht van die gasten binnen. Van welke gast? Robert Molen. Nee, voor die gast. Oh, voor die gast. Jezus, jij luistert vandaag echt niet, nee, hè? Nee, nee, nee, Met uh, die ene Max. Die ene Max. Dat is echt een lekker ding. Dat is het hele bericht. Max heeft Vince! Dames en heren, hier thuis. Ja. Helaas, straks gaat het hij... is anoniem, dus. Ja, ja. Uh, als Anoniem uh, gewoon uh, even laat weten wie ja. het is, want Max is vijfde uh, zo. Oh. Ja, ik zeg tegen Anoniem: bel gewoon even naar de studio. 5730393. Precies. Misschien is het zijn ex. Oh. Sorry. Goed. We zijn op de radio. We hebben een probleem. Even weer terug bij de lessen, vrienden. Want ik bedoel, als ik het tweede nummer erbij pak, Ik zei eerst celebrate dat Danny zei di. Nee, celebrate helemaal niks. Jullie celebrate helemaal niks. Bij celebrate. Celebrate dat heeft iets met het brein en het denken te maken. Het zeg maar gedachtenpalet wat in de war raakt, al je kleuren, al je emoties raken door elkaar. Hoe kom je erop? Want ik zou het niet zo een. Eind... Maar hoe heb je dit bedacht, je dit bedacht dan? Nou, gewoon uh, spontaniteit. Ja. creativiteit en de dan, dan bel je pushen. je maat op en dan zeg hey, je. Ik heb wat bedacht. Nee, gewoon doen. Gewoon doen. Ja. De tekst komt vanzelf? Ja. ja. Ja, dat sowieso. Ja. Hier heeft ene Thijs van Liemt. beter bekend als muziekredacteur bij 3FM. met de een en ander gezegd: van, uh, van wat jullie hiermee moesten doen, hè? Ja, hij vond het wel. Uh, Hit potentie ja. hebben. Kijk, ja. kijk! Dus het kijk. was uh, neem het op en stuur het naar mij. En nu hebben we het uh, dus Bij het ja. eerste nummer had ik nog even iets van... Uh, ik weet absoluut niet wat... Uh, ik zat nog wel even van... Ja, Klinkt live is het uh, een goed nummer, heren. Die, dat eerste nummer. Maar nu gaan we uh, luisteren naar... waar. Uh, kijk, als Thijs van dit zegt... Dan moet ik er ongetwijfeld niet mee gaan. Uh, dat, dat, uh, dat nummer dat heet dus... Cerebrate Palette. Yes. Yes. is uh, Field to Steel. Deze week was hij jarig. Uh, Daniel Verbrugge, de frontman van... Uh Ethereal, De winnaars van de Rob Akta Award van het jaartal 2009-2010. Nee, nee. nee. Hey, 2009-2010. Oh, zo lang We weinig verbaasd. <laughs> ja, en zelf waren ze dat trouwens ook tussen... Uh, ja, finale op het podium moesten komen. Ja, sterker nog, het was zelfs uh, het uh, jaar 2000... Uh, zeg ik het goed? Ja, 2009-2010. Want uh, ze hebben, uh, het, uh, in later dat jaar hebben ze zelfs nog een grote prijs van Nederland hm. gewonnen. Ethereal. Ik, ik weet nog één ding toen. Ik had uh, de hele dag heel erg veel pijn aan mijn nek. Oh ja. <laughs> <laughs> zo. Ja, dat is, die jongens die kunnen er wel wat van. Uh, ik heb ze nu, we hebben ze de laatste tijd niet zoveel meer gesproken. Uh, het schijnt ja. dat ze nog steeds bezig zijn met het uh, verhaal van het eerste album. Uh, het is, ik weet niet of... Uh, we moeten het nog eens even nakijken op uh, websites. De uh, website uh, is trouwens uh, gemaakt door Menno Hoekstra. Kan je nagaan. Menno heeft uh, bemoeid. Ja, maar ook uh, door ons hoor. Dus. Met Ethereal <laughs> voor het eerst gehad. Daarvoor hadden we Celebrate Pallet. Ik heb het even in de keuken toen ik hier koffie stond te maken voor de, voor de rest van de band. En onze gast, die nog even op de achtergrond bezig is, ja. maar dat is ook een c maar dat is Mark Otten. Okay. Hallo. Zie jij nog een beetje letten, Otte, of niet? Thanks. Nou, dat is je hoort, je hoort hem op de achtergrond Ergens op de achtergrond hoor je hem even moppelen. Dat is de man die de sociale media onder andere voor zijn rekening neemt hier binnen CFM. Uh, maar uh, daar heeft Thijs van Liem niets aan gelogen. Dit, dit nummer heeft zeker hitpotentie. Ik weet trouwens niet uh, wie That's jullie smart. geheime aanbidder is via, via de e-mail. Uh... Uh, hebben we weer een reactie? Hij is niet uh, van plan te bellen. Dit oh, keer ja, onder de naam hopen. XX. Hey, ja. Onder de naam XX, dat zijn kutjes. En het uh, blijkt kutjes niet kutjes je maar. ex te zijn, maar je bent wel de mooi boy van de band. Mooie <laughs> <The laughs> mooi <My> boytje. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk dat, dan dat dan het Patronatencafé oh. volgende week nog wel wat extra publiek uh, dan gaat krijgen... bij deze uh, warme aanpitsster van, uh, uh, van Max van Hoorsen, de drummer bij Field of Steel. Uh, ja... Uh, het tweede nummer dus, uh, dat, zit, dat, dat zat er dus in jouw gedachten uh, verstopt, Danny zomaar. En dan komt er ineens een muziekredacteur van 3FM die zegt, nou, hier zie ik wat brood in. Nee. <laughs> dat, dat, nou, <laughs> ik, ik, heb, ik heb het gehoord dat hij dat tegen me heeft gezegd, want ik... We zijn op uh, de radio, Danny, we zijn op uh, de radio. Het maakt niet uit. Het is, het is nu bij deze gewoon gezegd. Uh, en uh, het, het, het, het heeft gewoon inderdaad uh, waarde. Dit, dit, dit nummer zeker. Uh, maar Ferdy heeft tegen mij gezegd, have a good one. Dat is, uh, dat, ja, dat is weer een is, nummer van mij. Dat ja, voor... het, nummer, het nummer zegt het toch al? Dat ja. is voor het laatst. Het ja. ja, nummer zegt het al. Hebben jullie eigenlijk gewoon ook nagedacht van ja, uh, over tekst? Moet het dan ergens over gaan? Tuurlijk. Altijd. Altijd? Een, een tekst. Um... Hoe belangrijk is dat? Nou, voor jullie? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. ja. Ik bedoel, de, het nummer is gebouwd um, met een bepaald gevoel en dat kun je alleen maar verwoorden als je ook een tekst hebt die Daarover dichtbij houden. ligt. Ja. ja. En het moet ook uh, uh, dicht bij jullie zelf ja, zitten. Nou, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Heb je dat ook met, uh, met de anderen over? Met, uh, ook met Pieter, die er nu even niet bij is. Maar... Ja. Nou, ik weet niet. Uh, meestal is er een tekst en. Dan vertel ik wel een beetje waar het over gaat, maar uh, soms dan weet ik zelf ook nog niet helemaal precies ja. wat ik nou allemaal bedoel. En, er zijn er heel veel verschillende ja. kanten waarop je erin kan kijken. Ja. Ja. Het is ook, als je, als je er naar luistert, kun je het ook zelf voor jezelf een betekenis geven. Ik bedoel, het is voor je, voor je ding, maar het is gewoon hoe het is gemaakt heeft het ja. zeker een betekenis. Ja. Maar dat hoor je niet overal doorheen. Nee. Dus het blijft lekker mysterieus. Nou, dat... dat... Dat hoort ook wel een beetje bij jullie, uh, dat, vind is, ik. dat is nog maar. Dan kan je erover nadenken. Ja. Uh, je, moet, je moet iets, iets uh, aan de, de luisteraar voor zelf in te laten vullen. Ja, precies. Ja, dus dat ja. komt van twee kanten. Ja, oké. Okay. Hey, <laughs> nou, jullie denken er goed over na. Ik, ik geef jullie ook... Met een minuut. Jij zegt heel zinnige dingen, Max van Horst. Jij zegt hele zinnige en wijze dingen. De man zit er gewoon achter de trommels. Dank je wel. Over, over drummers gesproken. Komt... Danny, niet... Danny heeft helemaal niet gehoord. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat heeft hij wel vaker. Maar drummers zijn over het algemeen wijze mensen. Over twee weken, over twee weken hebben we hier ook een drummer zitten. En dat is niet zomaar eentje. Dus uh, dat... Uh... Maar goed ik ben we wel zomaar eentje. Maar... <laughs> dus, uh, goed, uh, we gaan weer verder met het uh, lijstje. Want ja, anders komen, komen we niet uit. Met, uh, het is nu uh, even door vijf over half tien. Hier is het derde nummer van de EP. Heeft hij ook nog een titel, Denny? Coming EP. as the Wind. Ja, maar ik bedoel, de EP. Heeft hij ook de een EP titel? De EP is uh, self-titled, zeg maar. Oh, het is, het, is gewoon, gewoon het is gewoon veel te stil. Het is gewoon veel te Heet stil. Maar uh, coming as the wind, uh, Danny zei het al: hier is die. Hier zijn ze veel te stil. Nee. is uh, toch even uh, in vergelijking met het eerste nummer, dan zat ik nog even zo van, dan, word ik, dan ben ik toch een tikje kritisch. Maar bij het horen van die derde nummer denk ik, ja, ja godsamme, dit Hij scheurt, is echt he? Ja, dat scheurt echt. En dan ook nog ergens helemaal aan het eind nog even ergens inhouden en dan in één keer baf, weet je. Dat, ja, ja daar, daar hou ik van. Dat, dit uh, is, uh, dit zijn jullie, uh, zo, ja, ik, ik ga erin geloven. Jullie gaan, uh, jullie, gaan uh, jullie gaan er komen. Dat, uh, daar ben ik wel van overtuigd uh, we hebben weer een legendarische, we hebben een legendarische band in de studio. We gaan meer van ze horen. Ik ben ervan overtuigd. Uh, Halem uh, Zandvoort. Uh, dat is uh, waar ze bezig zijn. En uh, ja... Van die jongens die komen, twee van die knapen die komen gewoon hier uit Zandvoort vandaag. Dus, uh, ja. Verdi uh, en, uh, en Danny. Dus, uh, Hij is een vrouw. Je staat knap. <laughs> uh, weet, je kn weet je niet wat een knaap is? Uh, ja een uh, knaap is een man. Zo'n zo klerenhanger. Uh, oh. Weet je dat? Oh. Nou, moet je hem wel vragen thuis. Dat, uh, wie weer wat is geleerd oh. van die oude lul hier uh, aan <laughs> de een de microfoon. Maar goed. Uh, het derde nummer. Heb je ook al een beetje het idee uh, wat, wat daar de aanleiding voor was? Om die, te... om die te maken? Ja. Nou, dat begon eigenlijk in de zomer afgelopen jaar. Ja. En dan, coming as the wind, in de zomer heb je veel vrije tijd. En dan heb je gewoon heel veel zin om leuke dingen te doen. Of om uit te gaan, lekker biertje drinken. Of ja. uh, feestje hier. Feestje daar. Ja. Um, en dan krijg je een beetje zo'n kriebel. Hè? Want dan zit je thuis wel een beetje en dan... En dat komt dan als de wind over je heen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja ik snap, en dan ik snap, scratch snap. the skin ja. of my bones. Ja. It's created by Will. En dan gewoon... Je. Ja, dan is het nummer geboren in één keer. Ja. Nou, ja. Ik zie het oh, helemaal voor me. Weg. Nee, ik zie dat helemaal voor me. Wat je, wat je nu zegt, dat, uh, dat zie ik helemaal voor Wordt met een minuut enthousiaster bij het horen van, uh, van deze, van deze <laughs> uh, drie, vier nummers die ze hebben al uitgebracht. Ik uh, ga er alles aan doen om die BOM vol te krijgen bij het uh, Patronaatcafé Café uh, <laughs> volgende week. We ja, zijn al hard op weg. Ah, woensdag, ja, woensdag he? het, top het top. is op een woensdag, hè? He? Ja, ja. Ja. Ja, okay, het moet, moet breekt de... zo lekker de week. Ja, precies. Goed. Jullie hebben nog zo'n. Uh, er staat nog zo'n gek uh, uh, op deze manier uh, de boel aan te kondigen. Die komt ook oorspronkelijk uit Zandvoort in. Dat is Peper Oh, Dat ja, ja. ja, ja. oh, is ook een standvoortse jongen van ons. Oh, ja. ja die ken ik ook. Ja die, ja. Ken, die kennen we. Ja, die, die, die kennen jullie uh, die? alle... alle P.P. Fesher. Uh, oh, ja, uh, Kijk je als, als je zit te luisteren stijden. dan denk ik dat jij... Uh, nou. <laughs> nou dat wordt dus geen aankondiging meer in het patroon. Uh, nee dat geloof ik ook niet. <laughs> zit er niet meer in. Uh. Nee ik had het niet verstaan. Je kan hem lijmen met een Jack Daniels. Dat kan je hem lijmen. Dus dan maak je nog wel een goeie. Hij haast wel elke keer op die Flash Jack Daniels. Als je zit te luisteren. Wij hebben geen Jack Daniels vanavond hoor, dus uh, Ja, of George Vindt ons bestuur niet goed. Ja, die is, die is dan in Israël. Ja, Kijk, het toevallig met. één jaar. Ik heb de vrijdag met te in het café. Ja. Ja, ja, maar... Krijg je ook. <laughs> maar, ja, laatste nummer. Laatste nummer. Hij wordt weer onrustig Laatste dan. nummer. Ja, als ja. je toch eens even wist wat voor bron van rare energie er hier naast me zit. En zelfs die koffie die helpt nog niet helemaal helemaal tam te krijgen. Dus eh... Maakt het alleen maar erger? Heb ik het idee. Dat, dat, dat denk ik ook, voor mij zeker. Wil oh, je redden, uh, dat? Wel. Nee. De uh, Have a Don't good one. one is uh, wo, wo, wat, uh, is dat ook weer iets van uh, lang lol en. Uh, uh, uh, nou, eigenlijk is het sarcastisch. Uh, sarcastisch. Uh, Want well, Have a good one, maar uh, net één te veel. Hoe? Oh. Net één te veel. Ja, uh, dat is uh, maar een beetje de sfeer in die muziek. Zeg maar, het is een walsmaat. maar één twee drie, Eén, twee drie, en dat, uh, dat geeft zeg maar een soort van sfeer. Is het een wasman? Ja, ja. Je ja. Ja, nee. ja, geeft ja, een soort leuk, gevoel af. Moet je vaker een, doen. Vind ik een beetje een, een dronken ja. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Voel ik daarbij. En dan, dan op de zondag ben je gebroken en dan denk je van uh, je brak. Van uh, fuck, fuck the rest. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dat gevoel. Uh, je ligt uh, gewoon met uh, dode vogels in je bek uh, een, beetje, bij, een beetje bij te komen van, uh, van de zaterdagavond tevoren. Uh. Nou, ja, zoiets. Dat. Ik weet niet nee. wat, jij, wat jij voor feestjes hebt. Maar ja. uh, nog andere je moet, voor, voor, uh, voor jullie uh, zou ik niet hier in Zandvoort blijven. Da, nee. da, dan denk ik toch nee. dat je bent beter in Harlem en misschien Lekker naar de Chin. Amsterdam, toch? Uh. Ja. Uh, laat Bas het maar niet horen. Uh. Oh. Bas. Bas ja. Oh, oh. Sorry. <laughs> Sorry. Ja. Goed, uh, dat, dat hebben we niet gezegd. Uh, nee, we zijn te ver. Bas Lemmers, uh, dames en heren thuis, is uh, de eigenaar van de Chin Chin. Dus dan uh, weten we dat ook, weer, oh. <laughs> dat ook weer. Want anders moeten we dat weer uit gaan leggen voor de mensen. Van waar heeft hij het over? Kijk, dat heeft ook weer een reden. Mensen die de kranten hebben gevolgd, die weten ongeveer wel wat ik bedoel. Ik ga het niet vergeten uit de radio. Jij wandelende telefoongids. Ja, zal ik dan maar gewoon hebben goed dan Zullen gewoon draaien? Lijkt me af. Ja, hier hebben we een goed man. Helemaal... En dit keer wat beter getimed, ja. He? When She Walks van uh, de heren van Galloway Hill. Dat was uh, waar het uh, net uh, de mist in ging. Want toen dacht ik: hé, uh, hey, dit nummer dit ken ik al. En dat was dus niet Field of Steel. Maar uh, de jongens uh, zitten hier nog. Ik, uh, ik wil jullie hartelijk bedanken voor dat ene uurtje. Dat, dat jullie even de, de EP even onder de, de aandacht We Wij hebben er gelukkig de primeur gehad. Ja. Dank jullie, jullie ook bedankt. Ja, Massela. Ja, uh, ja, ja <laughs> hebben we hebben we tenminste nog heel fijn airplay. Uh, Marcus, in ja, uh, ja. Mr. XX of slash anoniem bedankt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ah. Uh, <laughs> ook gelijk Mister XX. Ja. Okay. Ja. So uh, ja. ja, oh. Oh, Volgende is niks Oké, Volgende week. Sowieso Gmail. mail Sowiet max? Nee, dat is zo. Mag ik even? volgende week uh, is, er, uh, is er een uh, Rob Akda award special. Dat hangt tenminste af uh, van de man die nu aan de andere kant van de... Ah, ja, oké. Okay, okay. ja, ik, ik, ja, ik, ik heb de aankondiging wel gehoord in de, bij de Rob ja, Agda. 20 februari. Nog de groeten de van Pepe. Ja. Dankjewel. En uh, dan gaan we de vierde voorronde uitzenden. En de week erop. Oeh, ik ga jullie heel langzaam uh, daar uh, op uh, wijzen. Als het uh, goed gaat, dan krijgen we een voormalig, nee, niet een voormalig, het is een drummer. En hij heeft een boek geschreven. En hij maakt de deel uit van een legendarische Nederlandstalige band uit de jaren 80. En meer zeg ik niet. Ik denk dat ik ook een boek ga schrijven. Ja, <lacht> dan mag je weer terugkomen. Dan mag dan je er, weer ja. terugkomen. Ik, ik weet het al. Goed, jij weet het al. Ja, maar, maar, hij zegt, maar, de, maar Danny zegt niks. Uh, wat mij betreft <lacht> en wat Marcus betreft zeggen wij dan altijd, proberen we in koor te zeggen. Tot volgende week. Kijk, het gaat steeds beter. Ja, joh, een beetje Hier hoek, is Jimmy wel <laughs> met Sharkwave Lover. En straks veel plezier met Sharon. het NOS Nieuws van 10